Uur. Dit is de Jong met het NOS-journaal. De Europese Unie heropent de onderhandelingen met Turkije over het lidmaatschap van de EU. Turkije geeft in ruil daarvoor steun bij het opvangen en tegenhouden van vluchtelingen uit Syrië. Eerder was al afgesproken dat Ankara 3 miljard euro krijgt. Daarvoor worden de levensomstandigheden verbeterd van ruim 2 miljoen Syrische vluchtelingen. En ook verbetert Turkije de grensbewaking en worden economische vluchtelingen teruggestuurd.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 Dierenartsen geven niet alle gevallen van dierenmishandeling door. Dat blijkt uit een enquête van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, meldt RTL Nieuws. Ruim 80% van de dierenartsen zegt wel eens een vermoeden van mishandeling of verwaarlozing te hebben. Toch doet maar zo'n 40% daar uiteindelijk iets mee. Volgens de beroepsorganisatie van dierenartsen is het soms lastig om goed vast te stellen of er sprake is van dierenmishandeling. Zangeres en actrice Joka Beretti is overleden. Dat is bekendgemaakt door haar familie. Joka Beretti werd in de jaren zestig bekend door haar optreden op televisie... in het spraakmakende satirische varenprogramma. Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Verder speelde ze in verschillende films, waaronder De Overval en Eva van Theo van Gogh. Joka Beretti is 87 jaar geworden. Het weer onstuimig met regen en veel wind, vooral in het noorden en westen. Er waait een stormachtige zuidwestenwind. De komende uren neemt de wind geleidelijk af. Morgen overdag eerst rustig en droog, maar smiddags weer regen en wind. Het blijft zacht met 10 tot 12 graden. Dit was het. E Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1129 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje nieuwe muziek te gaan. 15 tracks om precies te zijn. We beginnen met een nieuw idee van Robert Scott Thompson. Het heet eh, Pale Blue Dots. En ja, waar het allemaal voor staat, eh, dat moet ik je schuldig eh, blijven. Maar eh, je kan natuurlijk altijd even kijken op de website of de playlist van Radio. EU. en... Dan vind je steeds meer informatie over alles en iedereen die maar ook in dit programma eh, die eraan meewerken. Goed, ik wens je veel luisterplezier. Thank okay.